Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bloedbank Sanquin gaat op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten inzamelen. Dat plasma bevat stoffen die mogelijk gebruikt kunnen worden voor de bestrijding van het virus... of bij het voorkomen dat mensen besmet raken. De bloedbank wil antistoffen afnemen bij 16.000 mensen. De eerste onderzoeksresultaten worden al in het najaar verwacht. Mochten die positief uitpakken, dan kunnen de antistoffen snel worden ingezet om coronapatiënten te behandelen.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 De Amerikaanse openbaar aanklager die onderzoek deed naar vertrouwelingen van president Trump, weigert te vertrekken. Jeffrey Berman onderzocht onder meer misstappen rond het Oekraïne-schandaal. Affaire die leidden tot de afzettingsprocedure tegen Trump. Gisteren zei de minister van Justitie onverwacht dat Berman weg moet, maar Berman is dat niet van plan. In Suriname is een lading hulpgoederen uit Nederland aangekomen. Het zijn vooral beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes. De Surinaamse regering had vorige week om de hulp gevraagd. Het aantal coronabesmettingen in Suriname blijft stijgen. Tot nu toe zijn er bijna 300 besmettingen geteld. Acht mensen zijn in Suriname aan het coronavirus overleden. De Franse regering heeft nieuwe versoepelingen van de coronaregels bekendgemaakt. Vanaf maandag kunnen mensen weer naar de bioscoop, het casino en het vakantiepark. Vanaf 11 juli mogen de Fransen ook weer naar het voetballen. Al geldt er wel een maximum van 5000 mensen per stadion. Mogelijk mogen in september de Franse discotheken weer open. Het weer nog zonder stapelwolken. Mogelijk een enkele bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking, kans op een bui. En na het weekende volop zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Wat verdorie zitten die gasten van toen wat leeft en nou Are you ready? Waar ah, ah. wordt altijd zo so bloemd geil van? Ah. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. En geweldig. Ja, weet je, hard voor natuur, klimaat, voor je medemensen vind ik wel belangrijk. Ja. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik krijg er echt ontzettend de kriebels van.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 Yes! Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. Fijn die toestel op aanstaan. En uh, ja, precies. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Ja, vijf minuten over acht in de zonnige Zandvoort. Ik hoop dat het een hele mooie dag gaat worden. Ik, uh, ja, ik ga een nachtje slapen hier in Zandvoort. Dus ik denk, ja. nou, dat moet ik natuurlijk wel een beetje mooi weer hebben. En uh, dat heb ik besteld. En volgens mij krijg ik het. ook. Nou, ik zeg, het ziet er goed uit. Ja, ja, gelukkig wel. Ja, zeker weten. Nou, een week vol gebeurtenissen weer natuurlijk. Het laatste aquifiekje is er ook weer Jan Derksen... die weer een uitspraak heeft gedaan natuurlijk. Ja, ze worden zwaar gewoon gestraft. Hè. Het Och. moet ook niet zo zijn dat ze er altijd maar mee weg kunnen komen. Nee. Dat ja. denken ze wel niet. Nou, maar goed, als je nou, zeg maar... als je het zou veranderen in Belg of zo, zeg maar... het, het zou over een Belg gaan... dan zou het toch een heel andere lading krijgen. Maar goed, het is gewoon momenteel niet zo handig... om dit soort opmerkingen te maken. Natuurlijk. Maar Kwasi had ze natuurlijk ook een beetje... misdragen op de dam, hè? had ook... Dat die zwarte Piet op zijn gezicht zou gaan slaan. Ja. Dat die agressiviteit uh, zou gaan uh, plegen. Of nou, in ieder geval. Hij riep op tot agressiviteit. En Jan maakt maakte dus zijn opmerking: voor, oh, was het misschien een kwasi die daar uh, nog. Uh, ja, die, eigenlijk is, klinkt het heel schuldig. Alleen op dit moment, gast doet het er nou niet. Maar ja, hij is provocerend. Daar staat het, bekend, uh, het programma ook bekend daar wordt op natuurlijk. Ik heb er betaald, volgens mij. Ja, dat ook natuurlijk. Maar goed, sponsors gaan nu wel weglopen, dat is waar. Misschien is het nu de grens, maar. Ik geloof dat hij wel eens meer opmerkingen heeft gemaakt. dat is ook maar weggekomen. De, de opmerking over de homo's bijvoorbeeld. Ja. Dat het wel meeviel. En dat ze zich niet zo aan moesten stellen, die homo's. En dat ze nou eindelijk wel eens een keer uit de kast moeten komen. En dat ze, als die vrienden van hun dan zo uh, uh, in de kou laten staan... van die homo's... Uh, dan is dat, zijn het geen echte vrienden blijkbaar. Dan moet je zo lang al dumpen. Als ze ze niet accepteren zoals je het bent. Dat waren zijn teksten. Klinkt ook ja. wel mooi eigenlijk. Dat is eigenlijk ook wel Dat is, ook wel eigenlijk, dat is ja. eigenlijk ook waar. Alleen, dus het is, eigenlijk spreekt hij steeds de waarheid? Nee... Dat weet niet. Nee, dat weet niet. Nee, nee maar... even, ik, ik ja, zit dat is... even te dus porren op die blauwe. Plek. Ja, nee, dit is heel goed, maar ik bedoel, het, het is wel maar dat die Aquasie maakt een opmerking. Het zet aan tot geweld eigenlijk. En dan gaan we terugkijken naar iemand die dat ook ooit doet. En die heeft een rechtszaak aan zijn broek: Wilders. Die zei: minder of meer Marokkanen. Ja, ja. En, en daar top. zit niks van agressiviteit in. Alleen je zet wel een, een groepering, zit je weg. Dus ja, het is allemaal lastig. Het is allemaal een beetje op zijn kant. dubbeltje op de kant. Ja, het is dit extra lastig, want. Uh... Eigenlijk is het, ik zag iets vandaag dat het de uh, wereldvluchtelingendag is of zo. Oh, dit is vandaag? Zoiets. Gisteren of, of morgen of vandaag. Oh, Oké. Okay. Dus ik ga er nog even naar kijken. Dan gaan we nu overigens hardstrijken en toch al die eerst bruiden gewoon naar Nederland halen gewoon. Die bruiden? Ja, want die, die koerden zijn er helemaal klaar mee hè. Mijn god zeg. Die koerden, die moeten die mensen natuurlijk ook een beetje in het kamp houden. En die hebben er helemaal geen zin meer in. En die worden ook helemaal niet zo, zo uh, ja, voor die serieus aangekeken, die koe, bergturken worden ze ook wel genoemd. Hè? Zo worden ze weggezet door uh, Bergturk, bergturken. Ja. Ze worden echt, ze worden gewoon, ja, ja, ja, ja. echt. Uh, ja, net en... zoals dat andere die we je noemen zullen, uh, uh, ezel, uh... ezel, piep, piep, piep, piep, piep, piep, oké. Okay. Ja. Nee, ik durf dat uh... niet te zeggen gewoon, ik, ik, durf, nee. ik durf gewoon niks meer te zeggen, straks uh, wordt het niet meer geadverteerd bij ons. Nee, nou ja, het grappige, dat gelooft nog hè. Ik bedoel, uh, ik denk ook aan... om weer even terug te komen bij die zwarte pietendroek... aan een stukje van uh, Theo Maas. Ik weet niet, heb je dat ooit gehoord, dit? Het is bizar dat in Nederland die hele zwarte pietendiscussie... dat dat nog steeds niet is uitgeëtterd. Ik vind het onbegrijpelijk. Van allebei de kanten, voor alle duidelijkheid. <laughs> he, bedoel, het is nu helder. He. De, he, donkere mensen vinden het niet fijn als, als, als, als blanke mensen zich donker sminken en rare sprongetjes maken met een raar stemmetje praten. Dus, he, andersom hebben blanke mensen er helemaal geen problemen mee. Als, als donkere, donkere mensen zich wit sminken en ja, gewoon normaal doen. Uh, uh, dit, dit is toch ook eigenlijk wel een beetje discriminerend, of niet? Het is op het randje. Dit is het, het randje. randje. Dit het kan het weer blijft wel dan? gewoon net als hoe je het interpreteert. Dat ja. is met een heleboel dingen zo. Ja. En uh, daarom is ook, vind ik ook wel... als dingen geschreven worden... Die, die, die, uh, dan is het zo. En als je het zegt... En, en de klank van de stem is op een bepaalde manier... Ja. Dan, dan vat je het toch weer anders op... dan dat, het, uh, uh, dat je iemand gewoon uh, zegt... als van, nou, je hoort in de stem van... nou, geintje. geintje. Je? Maar als, als je dat, uh, die stem weghaalt... Ja. Dan, dan is dat gewoon geen geintje meer. Ik uh, stond nog op een parkeerplaats... en kwam een man naar me toe lopen... klopte op mijn raam... Hij zegt. Hé, uh, hey, lul? Zei hij. En toen een geintje. dat geintje. Hij zegt: ik heb een beetje problemen met mijn auto en uh, ja, heel veel Toeren. Heb jij er verstand van? Dus, ik zeg, nou ja, gaspedaal blijft hangen, misschien is dat het. Nee, heb ik al naar gekeken, dat en dat. Hij zegt: Ja, shit, man, weet je wat, ik had het wel kunnen weten. Ik heb die auto gekocht van een Marokkaan. Oh, ik zeg gas, dat is dat discriminerend. Dat je toch niet? Dat zeg je. Er is toch discriminerend? Hij zegt: Ja, we hebben zelf een Marokkaan, dan mag het. Hè. Oh, oké. Okay. Hey, wat? <laughs> toen was ik in de bar. En dat had het helemaal niet in de gaten, was. Dus toen mocht ik lachen. Oké, okay, ja, okay. ja, dat is inderdaad. Het is de toon die de muziek maakt. En wie, wie, het zegt zegt? Het? wie zegt en, het? Een, een, een Afro-Amerikaan mag echt wel zeggen iets over nigger dit, nigger dat... maar het zegt het niet als blanke... Nee, toch voorbij, zeg maar. Uh, Suus de Groot, zo heet ze. Dit was een van de grote hitte. Oh, ja, never mind the earth. Zeg ze dat nou echt? Ja, maar dat is, is toch helemaal niet de bedoeling eigenlijk? Dat is, is dat niet discriminatie van de wereld? Dat we ze aanzetten tot... Uh, nou, kan me helemaal niet zoveel schelen eigenlijk. Maakt mij dat allemaal uit, zeg. Nou, ik weet niet ja, of het daarover we gaat. We zijn Jammer. een stofje in de, in de tijd, hè? Een stofje. Oh dat ja, we are all our Stardust. Ja, ook ja. dat nog. En uiteindelijk ontstaat er weer iets nieuws. Weet ik al niet meer. Ja, we, van we, die dingen, ja. We, we lezen af en toe te veel van die uh, ruimtevaartberichten. Dat is een apparaat. Uh, de ruimte is geschoten in de jaren zeventig. En in 2125 aan moet komen op een of andere planeet. En daar zou dan. Nou ja, goed. dat is echt zo ongelooflijk geld niet gestopt. Dat je denkt dat kunnen we nu al even beter gebruiken. Maar ja. goed. Nou, uh, jij, jij nog flink wat inloggen. Ik heb ja, wel een uh, lijstje een, met een, uh, rariteiten. Ja, ik heb zeker een lijstje met rariteiten. Ja? Want uh, wat ik. Nou, het je, je, moet jou heel erg aangesproken hebben de afgelopen week. En dat uh, dat. Uh, dat dat ene busje uit die film Into the World ja, weggehaald into the world. is. Want ja. jij, jij bent altijd van, uh, van dat soort... Uh... Mooie, mooie beelden waren dat. Ja. Ja, ik vond het uh, de, eerste, de eerste keer dat ik die film keek... ik heb me toen later nog weer fragmenten terug zitten kijken... ik dacht, ja, het is toch wel mooi gegeven. Zo'n zo wijze jongeman die nou ook uh, wat meerdere mensen op het, het juiste pad zet... en uiteindelijk belandt hij dan in een bus. En dan, uh, hij zegt hier van ik heb eigenlijk niemand nodig. Gaat hij Heel veel filosofen gaat hij lezen eigenlijk. En dan komt hij dachten van... Het is er toch niet helemaal om jezelf af te zonderen. Eigenlijk is de mens een die en moet hij ja. terug naar de bewoonde wereld. En dat lukt dan niet. En dan gaat hij dood in die bus omdat hij ook wat verkeerd kruid heeft gegeten. Het is maar een, hij was een, een andere vrouw. dan die man met die beer. Ja, ouwe, dat was een sukkel. Dat is ook zo'n verhaal. Oh man, dat was een gast die in een, in een um, um, natuurpark de beer ging beschermen. Terwijl uh, de, de, de, de beer werd al beschermd in een natuurpark. Maar hij ging nog een keer in het natuurpark. beschermen. Ja. It's a, girl, it's a painful world. Ja, die. Yes. ja, ja, ja. Oké, okay, maar ja. dit was dus niet de man met de beer. Nee, nee, Maar nee. Uh, hij is dus in 1992 die, die andere man, die Christopher McCandless... Ja. die is dus uh, overleden toen in de bossen van Denali National Park in Alaska. Maar er zijn dus, dus heel veel mensen uh, daarheen gegaan te zijn als een soort kwezen. Alsof het een soort bedevaartplek was. Dat vind ik nog het ongelooflijkste. En er zijn gewoon mensen ook overleden daar, terwijl ze daarheen gingen en zo... En het busje had onderhoud nodig. Duur en gevaarlijk. Oh. Nou, verwijderen dan maar. Maar oh, dat vind was... ik wel dat hij ergens in een museum geplaatst moet hij worden. Hij was een, een coronagevaar. Hij was niet goed gesterniserd. Uh, Mensen komen daar misschien om te sterven. Dat kan natuurlijk ook. Oh, nee. nee. Ja, dat ik ga in wel. dat busje daar ga ik ook. Er waren wel kledingstukken gevonden die niet van hem waren. Of ja, ja. Er, er zou kunnen zijn dat daar iets gebeurd is. Ja, tegenwoordig moet alles veilig. Dus dit soort dingen. Dat, dat is jeetje. Maar er was ook dus, helemaal geen bereik. Nu waren er was loszittend materiaal zat er uh, in die bus. En uh, je, je zou je kunnen stoten en al die dingen. Dus uh, nou ja. ja. Pl plastic plaat eromheen. Of een hele grote kubus eromheen. Dat je er gewoon... Zeg maar, als er een soort uh, etalatie naar kan kijken, is dat oh, dat? Ja, dat is misschien wel. Dat je als je op een knopje drukt, dat je dan de deur open dicht gaat. Net als in de Efteling. Ja, ja zoiets. Is misschien wel, is wel, ja. Ja. En dat er ook teksten worden voorgedragen uit de filosofie die hij daar heeft gelezen. En dat, je oh, dat, ja. dat je het gevoel kan krijgen van, oh ja. Maar ja, dit kan je dus in een vakantiepark, kan je dat ding neerzetten in een bepaald uh, survivalachtig park ofzo ja, Die ja. heb je wel toch in Amerika? Kijk hoe, hoe snel die zeg maar, door de jeugd uh, uit elkaar gehaald kan worden. Nee, gewoon in een echt park. Ja, echt het park. was een Efteling in Nederland, maar dan uh, ja. in Disney of zo. En dan okay. een heel verhaal eromheen maken. Ja, het is altijd wel mooi. Ik vind dat, het is een mooi gegeven ook. Dat je het uiteindelijk jezelf afzonder. En, een gegeven moment, en wat was die gast eigenlijk de hele tijd aan het doen? Allerlei filosofen aan het lezen. Dus eigenlijk was hij helemaal niet afgezonderd van de wereld. Hij was eigenlijk de hele tijd aan het lezen. Dus hij vluchtte eigenlijk, omdat hij helemaal alleen was in de boeken. Ja. Denk, dat kan je ook thuis doen, volgens mij. Gast. Ja. Dan hoef je niet helemaal voor rechts in de natuur te gaan zitten. Ja, dat is veel te koud allemaal. Ja, nee, dat snap ik allemaal. Ja, daar was het ook erg koud, geloof ik. Nou, goed, dus dat is een mooi gegeven. De bus is verplaatst. Ja. Het is ook, dus ook niet Waar hij naartoe is geplaatst. Nee, verplaatst. Nee, want ze denken, gaan die hele meute die allemaal als pelgrimstocht toch daarheen gaat, die, die gaat dan weer die andere kant op, hè? Ja, natuurlijk. Maar het ja. is niet met de plek waar hij is gestorven in die bus. Nee. Dus dan is het toch weer een andere lading. Dus nou, ik vind goed. het wel een bijzonder verhaal. Ja, het is een bijzonder verhaal. En uh, nou goed, uh, we gaan van het weekend nog die, bus, of die film nog maar eens kijken, denk ik. Misschien, misschien is dat misschien nou, wel een ja. Dus uh, straks onder andere de Santwoortsprecher, en ook weer een stukje geschiedenis. Ja, we zijn er weer ingedoken. Het is vandaag 20 juni. Eerst maar even hier, sportsteam... Ze vol muziek, dit hè. Ze komt uit Sydney, Australië. En ze heet Sophie Payton. En ze, ze, ze noemt zich al gewoon professioneel. Staat ze bekend als Gordy? Nou goed, ik ken haar professioneel niet zo erg. Maar ze is Gordy. En ze heeft momenteel een hit. En ze zit momenteel in een hele moeilijke fase. Dus ze is 27. Oh, ja, dat kan je best in een moeilijke fase zitten. ik is het heel erg moeilijk. Er voert trouwens nog iets dat heet uh, uh, het, het sportsteam. Geen idee of ze heel veel sporten, maar de zanger loopt wel gigantisch heen en weer over het podium. En dus dat zijn manier om te sporten, denk ik. En die had het over, ik wil, uh, I just want to go fishing. Ja, dat is wel waar mannen die natuurlijk altijd uh, willen vissen. Die heb je, altijd wel. je hebt ook voor die mensen die eigenlijk niet willen vissen, maar eigenlijk willen zwemmen. Hey. En die twee gaan niet tegelijkertijd. Dat kan ik je echt vertellen. Vissen en zwemmen? Nee, dat gaat niet. Nou, dat, je, dat, nee, je kan uh, vissen. Oké, okay. oh, dat is een combinatie. Ja, dan, is dan, dan zwem je en dan kan je dus inktvissen schieten. Ja. Want dat is wel een, een mooie herinnering voor mij. Ook rond dat ik 27 was, volgens mij. Inktvi ik, uh, inktvissen schieten? Nou, nee. Was maar het een mooie herinnering? Dat ik aan het snorkelen was. En ja. dat dan de kok, die, was een, uh, die, die zag je steeds langs, uh, langs gaan. En ja. dan... Uh, had hij op een gegeven moment had hij allemaal inktvissen had hij dus, uh, op het dek in zo'n zak. En dan ging die zak een beetje, die bewoog. Yeah. En dan ging hij open en kwam er echt zo'n pootje uit, weet je wel. En dan langzamerhand glibberde zo'n beest eruit. En dan pakte hij echt zo. zo en die poot lospak. Hup, weer in die zak, jij. En die heeft hij zo lekker klaargemaakt. Dus dat is wel een leuke combinatie van zwemmen en, en vissen. Ja. Nou, het schiet eigenlijk. Heerlijk hè? klaargemaakt. Ja, nee, nee, vindt het, vindt het Ja, maar nog ik denk, ze hebben wel iets dat je denkt van wil ik dat wel eten, maar het is een beetje rubberig. Ja, het is gewoon maar rubberig, ja. Dit was super vers, ah, het, het is best lekker. leuk om een keer te proberen. Het is niet te achalen, maar gewoon zo'n dier... gewoon lekker doodmaken en daarna lekker eten. Het is niet lekker, maar dat maakt het helemaal niet uit. Maar, gewoon even voor de lol, gewoon even. Ik het ja, dier maar gewoon hebben kunnen, hebben dood. je kan het gewoon zelf. Kunnen wij dat niet meer? We zijn ja. watjes geworden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik bedoel, nou, voor iets rubber te kou worden, ga ik wel naar, dan haal ik een pakje kauwgom om of zo. Ja, ben of zo, ja, of, ja, he, he, of een ja, van de andere merken welk dier wel voor heel veel mensen dood mag. Dat las ik gisteren in de krant. Ja, in Friesland willen ze echt een heel groot hek of rasters gaan doen. Dat ze in ieder geval niet, nee, niet, niet meer hij Een heel groot hek. Maar ze zeggen, een beetje een uh, elitair uh, diertjes aan het worden. Hè? Want ze willen er gewoon geld voor uit, uitgeven om dat diertje toch te, te laten uh, groeien. Nee, je moet gewoon s'avonds moet je, je schapen uh, binnenzetten. Ja, op je gezeurt, Wat denk je dat schaak... ze daar in Turkije en zo in Marokko doen? Dan gaan de, de, de, s gaan de schapen worden gehoed nog ja. even een schapenhoeder. Ik hoorde vanochtend op Radio 1... de presentatrice die hoorde van... Uh, dat de roedelen... De roedel met, uh, met de, uh, wolven... Uh, die hadden nu vier... Uh, noem je dat, vier kleintjes hadden ze gekregen? Of vijf. en oh, uh, uh, een, een Drie resten. waren er niet meer teruggezien. Er waren er nog twee over. En toen hoorde je echt die zei, Oh, Ah, ik. Ah, oh, hoeveel schapen heeft dat kleine beest wel niet doodgebaald, daar niet zo van? Die moeder van die moeder oh. van, van die wolfjes. Ja, het spreekt toch ja. daar evenbeeldingen, zo'n mooi diertje, lijkt op een hond, dus het zou wel onschuldig zijn. Ja, het is wel de voorvader van een hond. Ja, het is nog steeds dat je ontzettend denkt, hoe kan dat zo'n uh, Franse bulldog, dat dat echt van de wolf afstamt. Ja, ja, ja is wel een waadje dat je denkt van nou is er echt zo aan geknutseld? Er is zo aan geknutseld. Maar goed, ja. je wil wat in huis rondlopen waar je trots op bent. Hè? je het is een leuk schat op deze. Echte vriend, hè? Ja, echt een echte vriend die naar je luistert. En anders dan een kat natuurlijk. Maar goed, ja, die wolven hebben leuke dingen gedaan. Vooral in de 17e eeuw, 18e eeuw. dat is ook genoeg eten. Want er waren nog heel veel kleine kinderen ook die rondliepen. Dus dat kwam goed uit. Ja, ja. Daar moeten we om eens naar kijken. Om dat te kunnen regelen. Zoiets, nou, ja. Ja, zoiets. zoiets. Ja. Goed, we kijken er meer de wereld weer naar jouw lijstje met uh, rariteiten. Ja, ik heb fantastische dingen allemaal. Uh, wat heel grappig is, er is. Uh, ze zijn op zoek naar een treinreiziger die goudstaven ter waarde van bijna 2 ton heeft vergeten in de trein. Dus volgens mij was ik dat. Maar het is net, dus nauwelijks voor te stellen, maar het is in Zwitserland gebeurd. En uh, het politieonderzoek heeft niks opgeleverd, niemand heeft zich gemeld. Dus het Openbaar Ministerie heeft vrijdag dus een oproep gelanceerd. En de rechthebbende kan aanspraak maken op die goudstaven binnen vijf jaar na deze bekendmaking. En om hoeveel goud het gaat en de exacte waarde wordt niet onthuld. Dat moet degene dus uh, zeggen die het, ja, uh, ja, ja, ja, ja. die het vergeten is in de trein. Die, die dacht waarschijnlijk van, god wat weegt dat is over. Nee, ik ben blij dat het even kwijt. En dan helemaal Dat is te... toch raar? Ja, dat is vastgestolen denk ik. Maar ze hebben het gevonden dus, uh, in een wagon van de Zwitserse spoorwegen. Dus schrijven we mee op het traject uh, saint Gannen luzern En het uh, Openbaar Ministerie heeft dus de lading in de slag genomen. En uh, niemand heeft ze gemeld. En uh, ja, het, het zal zeker wel uh, een stuk 2 twee, uh, twee ton zijn of zo, denk ik. Oké. Okay. Nou, dus uh, ben je in Zwitserland geweest en heb je misschien toevallig je goudstaven laten liggen. Ja. Nou, uh, bel even. Maar denk je, ah, joh, dat waren bakstenen, uh, die, heb ik toen, die heb ik toen voor een uh, toneelstuk heb ik ooit goud geverfd. Heb, ja. Zijn ze daar nou eens, denk zeggen dat het goud is. Ah, nou, laat ze maar. Of misschien is het een 1 april grap verlaten. 1 april grap, dat kan natuurlijk ook doen. Ja, ja, het zal wel wat zijn. Ja, dat, ja, ik, ja. Vind, ik vind het een leuk bericht in ieder geval. Je zou toch denken, dat komt dan bij een bankoverval vandaan of zoiets. Ja. En dan moeten ze daarvan aan? Dat heeft toch niemand al een jaar lang thuis zitten en nou in één keer vergeten. Nou goed, we, we fantaseren er lustig op los. We gaan even naar de Zandvoortse bericht naar de volgende plaats. Seagulls hebben een nieuwe serie uit en wij horen er een rukje van.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 Dan kan je even wachten in de morgen. Oké, okay, soms ook een beetje opverontrustende gitaar. Ja, Rief, tuurlijk! Dit is de nieuwe CD. Seagulls. What the fuck is dit dan? weer? Ja, goed. Open up your head is de nieuwe CD. En Do You Really Wanna Know? Dat is zeg maar een uh, nieuwe single daarvan. En we wachten af, we ze al meer plaat uitgebracht. Uh, dat is goed om te weten. Goed, het is half negen. Hallo, half negen. Zandvoortse berichten. Jezus, let dan toch eens een beetje op gast. Wordt ook nooit wat. Nee, vandaar dat ik hier nog steeds zit aan 30 jaar. Goed. De, de verdachte van zware mishandeling is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden. Een 32-jarige man in een in woning in, in de Haltenstraat wordt verdacht ook dat er mogelijk een vuurwapen was. Alles overhoop getrokken. Geen vuurwapen gevonden. Dus dan lijkt me ook dat er gewoon helemaal geen vuurwapen is. Maar goed, ze dachten het. De man is dus ingerekend. En dat was bij, bij iemand dus thuis. Dus niet op straat. Oké. Okay. Ja. Goed, um, er is een nieuwe directeur bij Pluspunt per 1 juli aanstaande. Uh, de, de nieuwe directeur heet Remco Vinia. Hij uh, woonachtig in Castricum, 52 jaar. Maar uh, hij kwam al een kort bezoek brengen. En de vertrekkende directeur Albert Rechterschot die blijft nog tot half juli... om uh, Remco te introduceren en in te werken en bij te praten. Hij oh, okay. nou, ziet er nou, vriendelijk uit. Uh, zilver voor de panoramafilm, uh, uh, de HDMZ-museum, heeft een uh, bioscoopzaal 360 graden rond. Ja, daar moet ik toch echt even heen. En dat schijnt echt een te zijn. Ze hebben daar een film gemaakt over Zandvoort, vooral over het strand en wat er allemaal veranderd in het strand door de jaren heen. En uh, Zandvoort is natuurlijk sowieso veranderd van een heel suf vissersdorpje naar een echt gigantische badplaats. Heel modern, helemaal modern. Uh, uh, ja, waar echt uh, nou, alles mogelijk is. En Edegol, daar hebben ze nu een film over gemaakt. En uh, nou, dat zie je dus helemaal rondom je. Je kan er middenin staan. Dat lijkt me enig. Ik wil er echt heen. Ik weet niet wanneer dat open is. Het bedoel... is al open. Nou, maar je moet het reserveren nu, ook vanwege corona. En dan kan je dan uh, reserveren. Maar je bent verplicht om dan uh, iets uit het uh, restaurant... dat je een soort menu hebt met de film. Okay. Maar je kan ook gewoon slecht koffie met gebak nemen. Met ik was film. Zeggen dat, dat, dus dan valt het weer mee. Dat valt bij mij. Goed, ik ga er straks wel voor langs. Maar goed, op zichzelf. Uh, uh, het gaat ook over massatoerisme, omontwasseling. Ja. En het eindigt met een zonsondergang. Nou, dat moet wel heel mooi zijn. Dat moet doen. wel heel bijzonder zijn. Maar wel raar, driedimensionaal. Of nou heet het uh, de, de, de, helemaal om je heen. Ja, dus Panorama. je denk van hij gaat hieronder. Maar hé, hey, achter me gaat hij ook onder. Dat is natuurlijk wel heel apart. Ja, ik ben ook bij het Panorama mistdag geweest. En ik kan me herinneren dat, dat ik daar wel een beetje raar uitkwam. Omdat je namelijk je ogen willen diep te zien. Ja. En dat lukt niet, want dat is er niet. En nou ja, dat was een heel apart gewaarword. Ik ben benieuwd of dat hier ook zo is. Goed, nog meer uit de antwoord. Ja, de gemeente is uh, campagne gestart elke kilo telt. En uh, de afvalscheidingscampagne... die uh, ondersteunt de invoering van duurzaam afvalbeheer. En de doelstelling is om echt om de hoeveelheid restafval, vind ik wel onwijs, uh, te verminderen van 260 kilo naar 155 kilo per jaar. Dus dat is gewoon maar een, uh, want, hè, dat is gewoon een, een pond per dag... He, maar, ja. Maar dat, dat lukt ook best wel. tuurlijk, als je het goed scheidt. Maar ja, ik heb bij mij is mijn uh, container opgehaald voor het, voor het uh, papier. En uh, als het goed is, krijg ik dan uh, binnenkort staat er dan een nieuwe voor mijn deur. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, dit is. Uh, ik vind het wel bijzonder. Dat is het. Goed, de toekomst van de Watertoren. Het is een gesprek van de, van de dag. Eigenlijk wordt er heel veel over gepraat. Er zijn heel veel <lacht> politiekers. Is is ze zijn er helemaal op stuk gegaan natuurlijk. Over die drie architecten die in wedstrijd zaten. En nu zitten ze allemaal bij elkaar. En eh, nou goed, ze hebben natuurlijk een plan gemaakt. het gaat nu echt vooral even over de Watertoren. Ze hebben natuurlijk al een wild idee om daar woningen in te bouwen. Nou, wethouder, eh, toen wethouder Geert-Jan Bluis heeft ooit wel eens een brief geschreven aan de Raad. Die heeft gezegd van, dat kan helemaal niet. Dat ding is helemaal niet geschikt. ervoor. Het is helemaal labiel. En nu hebben ze weer onderzoek gedaan. En sprinkler bevestigen het ook: de toren bestaat uit twee elementen. Een betonnen constructie voor de watertanks. En daaromheen is een muurtje gemetseld. Okay. En als je in dat muurtje, zeg maar, daaromheen wat. Uh, uh, de, noem je dat de kozijnen gaan bevestigen, dan dat valt het half uit elkaar. Dus dat eigenlijk zou je gewoon helemaal moeten worden afgebroken. En dan hebben ze het eigenlijk alleen over de buitenkant. De binnenkant kan blijven staan. En dan zouden ze het kunnen gaan realiseren. Maar goed. De man die de eigenaar ervan is, die heeft het laatste woord erin. Dus, uh, nou ja, ik heb dat stuk zitten lezen. Wolg, ja. wolg, wolg, echt. Ongelooflijk wat ik af en toe in de Stand klant lees. Er is misschien doorheen te komen gewoon. Nee. Je nee. denkt, je moet volgens mij hoog opgeleid zijn om dit, dit te begrijpen. Ja. Ik stel elke keer weer op. Maar goed, wat dan weer? Het is Zandvoortse uh, Er is uh, afgelopen zondagochtend, uh, heeft de politie Kennermerkust... een alcoholcontrole uitgevoerd vlakbij Heemstede Aarne Hout. Oh, ik dacht, nou, dat is dan in Zandvoort, weet je wel... Maar ja, het schijnt dus wel dat ze toch wel één uh, uh, hele persoon hebben meegenomen naar het politiebureau, want deze blies een FAI een veel op de voorademanalyseapparaat. En uh, ja, die had toch uiteindelijk had hij 390 UGL alcohol en daarvoor uh, dat is gewoon te veel, want je, je de grenswaarde is 235. Dus uh, nou, die hebben ze ingerekend. Oh ja, nou. Goed, nieuwe schelpen op het looproute op het Badhuisplein. Uh, Dinsdag is gestart, jarenlang is er gesproken over de ontwikkeling van het Badhuisplein. Het is een langdurig proces, echt met die mensen die daar allerlei nou, dingen hebben daar. Maar goed, uiteindelijk uh, ja, hebben ze het hebben ze nu weer aangevuld met nieuwe schelpen. Mensen die daar in de buurt wonen, de kerkstraat en zoiets, die, uh, die waren heel blij. Die dachten, oh eindelijk, ja, doe maar weer schelpen. Als het straks lekker hard gaat waaien, dan komt dat grind in dat stof, komt zo lekker die kerkstraat weer in. Wat ja, tegels gedaan. Dat is een beetje. Uh, ik liep er sprekken. inderdaad gisteravond op. Ik denk het loopt niet lekker. Dus uh, dan ga je toch nee. weer op de gewone tegels lopen. Dus waarom doe... Nou ja, echt dat je af en toe zomaar een beslissing aan maakt. Je denkt van... Goed, Nou, staat er waarschijnlijk nog wat afval. Dat dumpen we daar dan maar. Zo'n gevoel krijg je daarbij. Nou, ja. tot zover de zijn berichten. Volgende uur hebben we nog veel meer natuurlijk. En uh, nu heb ik iets wat heet Jarvers Is. En hij komt van uh, Pulp. Jarvers Kokker is dit. Het is bijzonder wat hij maakt altijd. Luister even, dit heet. House Music All Night Long. Verder weg van House Music, wat hij maakt. Lost in the land of the living room. A drifting world. I've been curious. It's serious. Who the hell would live in a house like this? Hey, listen. I was listening to House Music Hij is bekend omdat hij toch wel aparte muziek maakt. Jarvis Cocker is de man uit Pulp. En had vroeger ook een grote hit met dit. Ik weet niet of je dit nog kent. Dit is de, dezelfde. Common People in de jaren negentig. Pitpop, hier toen hoogtijd. En dit was een grote hit. Maar goed, hij heeft momenteel een nieuw album uit. En dat is, het is vaag. Het gaat over house music. En volgens mij speelt hij dat thuis allemaal niet. Maar goed. Het is de zaterdagmorgen, Het is 20 minuten voor negen. We kijken nog even de wereld in wat er allemaal speelt. Straks natuurlijk weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op 20 juni? Nou, kijk ja. even naar mijn rechterhand. Nou, wil je het nu al weten, wat er gebeurt op 20 nee, juni? Nee, nee nee nee nee, nee, nee, hoor. nee, nee, nee, nee. Wat ik wilde vertellen, het is vandaag dus Wereldvluchtelingendag. En er wordt extra aandacht gevraagd voor alle mensen... die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. En het nieuwste Global Trends Report... Toont dus aan dat het meer dan 1% is van alle mensen wereldwijd. Dus bijna 80 miljoen mensen. Dat is dan wel heel veel. Tachtig, die zijn vluchteling? Ja. Oké. Okay. Bijna, hè? dus 79,5 miljoen. Dus 1 op de 97 mensen. En, uh, ja, I is dat een pandemie dan? Ja, nou ja. ja. ja je, nou, je moet het niet zien als een ziekte natuurlijk. Want uh, die mensen zijn niet besmettelijk in principe. Nee. Toch? Nee. Nee, nee, nee. nee. Ja, het is toch een soort pandemie. We hebben, we hebben De eerste pandemie, dat is de corona. En dan, dan, dan heb je de tweede pandemie. Dus het niet bewegen. Het, het, wat noem je Anti-bewegen. of hebben is een mooi het woord voor. Dat, dat mensen, nou ja, goed. En dit is de derde misschien. Ja, uh, Maar ja. het schijnt dus ook dus van, die, van die mensen... dat er 3,6 miljoen vluchtelingen in Turkije zitten. En, okay. uh, en, en 68 procent van, van dus al die vluchtelingen... die komen dus uit vijf landen maar. Dus uit Syrië, Venezuela, Afghanistan, zuiden van Sudan en Myanmar. een 68 procent, hè? Oké. Waanzinnig. Ik vind het wel schrikbarend, hoor. Ja, dat is echt wel schrikbaar. Het is wel even maf om ze al die cijfers bij elkaar te zien. Ja. Dus ik denk, dat zijn de landen. Nou, dat is wel heel. Ja, het geeft ook wel weer. En dan hebben we het wel over van. Ja, er zijn nu bijna miljoen. Of er zijn meer dan een miljoen besmettingen van COVID-19. Maar het is wel zo dat. Ze dachten dat het, wel, dat het enorme bresten zou slaan in alle vluchtelingen. En dat is dus uh, niet zo, omdat de vluchtelingen natuurlijk allemaal buiten zijn. En, uh, oh ja? Ja, en dat ja, scheelt dat, enorm. Dat is echt waar. Dat dat, uh... Ja, precies. dat is wel. Waar. Nou goed, ja. ja, ik hoop te doen ook over uh, gisteren. Wat was het ook weer? Was een foto gemaakt door iemand, door San, uh, Sander Schimmelpenning geloof ik. Van op één, onder andere presentator op Schiphol. En uh, daar kwamen natuurlijk vragen door een minister... Uh, die jong werd daar gisteren over de, aan de tand gevoeld. Dus op sommige plekken op Schiphol is het ook best heel moeilijk om die anderhalve meter te handhaven. In het vervoer. Maar de afspraak is, als die anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd op sommige plekken, kan het ook worden vervangen door een mondkapje op die plek. He, dat is de afspraak met Schiphol. Gewoon omdat op een aantal plekken op Schiphol dat gewoon heel erg moeilijk te handhaven is. Ja, dit is, echt, dit is zo klulkoek dit ook gewoon. Echt, doe maar de mondkapje op, dan kan je... Gewoon... Iedereen anderhalve meter! Lukt het niet? Doe maar een mondkapje op. Klaar. Ja, ja. Het is echt, het, dit speelt al een tijdje. Maar dan Sander wel heeft gemaakt. zelf een foto gemaakt op Schiphol. Ja, dat zegt hij. Dat hij uh, laat zien dat er hoeveel mensen daar uh, allemaal staan te wachten in de rijen. Ja. Daar heb je die, die anderhalve meter. Nou, doe je gewoon even wat voor je gezicht. Dan is het, het, we nemen het allemaal heel serieus. Zeker. Als dat nou, ja. vliegen maar door kan gaan. Maar, maar je moet wel zeggen, ik zie nu deze foto. En dan denk ik van nou, dat nou, valt best valt, wel mee. Ja, ja, dat was een andere foto. Ja, deze. deze foto. Ja, dat is dus zo'n uh, ja. vertrek... Uh... Maar goed, dit is ook weer zo'n trucatiefoto bijna. Een laag bij de grond een foto maken... dan krijg je niet precies van bovenaf te zien... hoe ver ze nou achter elkaar staan. Ja, ja, en ze ja. hebben wel allemaal een mondkapje op. En bij. als ze wel allemaal een karretje ertussen hebben... dan valt het... Door. Maar ja, het blijft, het blijft het, natuurlijk... Het karretje, ja, dat vind ik ook echt... altijd Als ik bij een winkel ga, neem ik een altijd een karretje mee. Of als geen karretje een, een mandje. En dan loop ik met zo'n mandje aan mijn vinger dan denk ik... wie heeft hem vastgehouden? En ik moet hem nu vasthouden Goed, dan kan ik hem nou even schoonmaken. Dan moet iemand anders weer, weer schoonmaken. Als ik het mandje gewoon niet meeneem, zou dat niet makkelijker zijn. Nee, je moet een mandje meenemen. Dan, dan, dan neem ik een mandje mee, zo half van mijn vinger. En die hou je zo voor je. Ja, hou ik ver voor me. Dan denk ik, ja. ja, goed. En op een gegeven moment vind je nou iets wat je mee moet nemen. En dan zit je met het apparaat en het mandje. En dan denk je, wat de fuck, dit is best een onderneming nog. Ja, nou, ja daarom vind ik eigenlijk ook wel altijd het fijnste. Dat is waar. Maar goed, daar heeft ook iedereen aangezeten aan het karretje. Ja. Maar goed, dan heb je nee, nog nee, wel een buffer. nee, nee. Je zou spuiten. Uh, ja, maar dat is toch, waarvoor moet je alles weer met alles. Pst, Nee maar, nee, maar je moet je gewoon dat, dat, die stang van dat kaartje even spuiten. Ja, ik heb. Dan uh, is dat toch schoon? Ik één of twee keer heb ik mijn handen schoongemaakt, maar vond of andere gooitje, Dat heb ik echt een paar dagen last van gehad. Wat, wat is er met mijn handen gebeurd? Ik herken mezelf niet meer. Ja, ze worden een beetje rood. Nou, dan raak je ook niks meer aan. Hè? Dat, dat, is wel. Is al. dat is wel weer Dat is wel weer. Goed, kwart voor negen. Tijd van een mopje muziek op de radio uit het zonnige Zandvoort. Heeft u nog even tijd om deze kant op? Kom op de fiets, hè. Want de parkeerplaatsen zijn alweer redelijk vol. Het loopt vol. Nou, goed, deze plaat wilde ik niet. Ik wil deze plaat. Oh ja, natuurlijk. Cindy Lauper, True Colors. Of toch niet? Ja. <laughs> ja. Dat hadden we ontdekt. Roosevelt geïnspireerd op True Colors van Cindy Lauper. Maakte zij een versie ervan. Sign. There's a sign on the wall. You are slowly moving out of sight. We've been lost calling Your Ass? Nee. Dat en kom meer, al... ja natuurlijk. Ja. Hup. Goed, Roosevelt. En die uh, wacht op een teken of zo. Watching for a sign. Hou je aan de regels. Ja? En als het kan, ga naar huis. Wat zegt hij? Hou je aan de regels. En als dat kan, ga naar huis. Goed, nou ja, dat is een beetje de staat uh, waar we nou momenteel in De politie staat waar we momenteel in leven. natuurlijk zijn we bezig met nieuwe regels. En er komt een wet die ons allemaal kan controleren. En die kan zomaar zeg maar... ons huis binnenkomen... En ons aanspreken op ons gedrag. Hoi, hey, we zitten jullie dicht op de bank. Zijn jullie getrouwd? Hoe lang zijn jullie samen? Kan ik papieren zien? En wie zijn die gasten aan de overkant? Jullie kinderen. Oké, okay, dan is het goed. Nee, en dan kunnen ze ook ze weer... lijken niet. Nee. Volgens mij hebben je niet te varen. Ja, precies. Dus de, de, naar die is zo'n politie staat gaan om, alles, om, om ons te beschermen. Tegen, ja, de gezondheid is belangrijk. Goed, dat moet hoog. Ja. Dus, er moet een nieuwe wet komen om ons om te beschermen. En er schijnt nu zelfs al iets in het leven worden geroepen. Dat heet de kliklijn. En uh, dat komt vanaf de horeca-ondernemers. Omdat om, de horeca-ondernemers zag dat ze er helemaal niet aankomen. Je had een groep van, van in het begin al van... wij gaan alles open doen en we hebben alles onder controle. Ja, wij gaan alles scheiden en buiten gaan ze op afstand zitten. En nu, ja, als die gasten wat een tijdje rondhangen met vrienden... die ze toch al heel lang kennen, gaan ze steeds dichter bij elkaar zitten. Dus, ja, dat is ja. automatisch, want... Uh, ja, het, het verbroedert als het je het samen wat drinkt. Dus zijn ze dood, als ze straks een boete krijgen van 4000 euro. Dus nu hebben ze dan een, een kliklijn. En dan kan een BOA langskomen. Die kan ze aanspreken. Want wij willen eigenlijk die verantwoordelijkheid niet. En we willen eigenlijk ook van die regels af dat op anderhalve meter buiten. Dat hoeft ook niet, want dan is de besmetting minimaal. Dus er moet echt iets gebeurd worden. Dus ja. Jezus, dit zag je niet van tevoren ja, aankomen. Ik je het ook? gezien. of kijk hoor. Een kliklijn ook. Maar dat begint de, de nu al. je mag dus gewoon zonder huiszoekersbevel je huis binnenvallen. En al je bezoek beboeten. Ja. Dat is toch wat, hè? En mensen. Ja, die geen huishouding delen, maar wel een relatie hebben... die moeten anderhalve meter afstand bewaren. Ja. Daar worden, worden nieuwe relaties onmogelijk. En je, je niet thuiswonende kinderen mag je niet meer aanraken. Je kleinkinderen mag je niet meer knuffelen. Ja. Dus uh, ja, 435 dit, euro boete. Dit is het moment om in te stappen en echt alles zeg maar, uh, onder controle te houden. En daarna kunnen we het wel vieren. Maar laten we het eerst maar eens even helemaal op nul zetten. Dan is het lekker. En dan kunnen de mensen langzaam wat geven. Kijk, dit mag je en dat mag je. En er zou morgen natuurlijk een demonstratie komen. Ja. Om, maar dat is natuurlijk verboden. Dat mocht niet, omdat er te veel mensen bij elkaar zouden komen. En dat is natuurlijk wel uh, ja, maf. En gisteren natuurlijk, hoe uh, ging het ook weer? Even luisteren. Goedenavond. Een protest tegen de coronamaatregelen gaat niet door vanwege juist die maatregelen. Zondag had moeten ja, gebeuren in het Malieveld in Den Haag. Maar het aantal geïnteresseerden liep al snel op van 100 tot zo'n 17.000. Ja, dan mag het niet. Maar dat zegt ook misschien iets over hoe mensen erin staan. Ja. De democratie... En wat willen we dan? Maar dat mogen we niet meer beslissen, want het is voor ons eigen bestwil. En eh, nou goed, de man die van uh, was weer de waanzin, viruswaanzin. Die is helemaal tegen de ja. corona. Die heeft Ja, Wanneer is het ook bij dat uh... Dat café Welchmeer. Ja, klopt. En die heeft de cijfers nog flink op orde. Ik heb dan naar zitten luisteren. Ik denk, wow waar heb je allemaal aan, waar heb je allemaal aan zitten kijken? Het sleept alles bij elkaar. Maurice de Hond is goed, maar hij is nog wel beter, denk ik. En of hij de waarheid heeft, weet ik niet, want hij lult maar. Ik neem het maar voor waarheid aan. En goed, en Ernst Jansen zat bij hem in het programma op 1. En uh, nou goed, hij had zelf nog wat teksten, deze, deze wetenschapper. Als ik kijk naar de Facebook berichten, dan zitten we nu op 10.000. Want nu is er echt wat aan de hand. Iedereen moet voor zijn vrijheid opkomen. Oké, okay, hij roept dus echt op... Er staat dus 7, uh, 7100 gaan en er zijn 18.000 zijn er geïnteresseerd. Ja, dat bedoel ik. Dat gaat toch aan erg kant op. En hij roept op om iedereen daar naartoe te gaan. En dat is ook weer niet slim. Doe het dan niet. en zegt van, hoeft niet iedereen te komen... Maar uh, doe iets anders of zoiets, weet je wel. Maar hij gelooft ook niet gewoon in die besmetting in de open lucht. Dus hij vindt het sowieso allemaal een poppenkast. Hij wil er helemaal vanaf. Ja, hij heeft dus de sprekers. En Willem Engel, dat is diegene die we, waar jij het over had. Ja? Jeroen Pols, Rob Elis en Maurice de Hond. Die komt er ook spreken. En Michele Schippers. Maar ze zullen dan misschien wel uh, digitaal dan een bijeenkomst houden. dat kan ze natuurlijk wel doen. Ja, het mafie is dat Welsmes, dat is natuurlijk best wel een uh, apart platform. Ik luister ook heel vaak naar. Die zelfs een bepaalde uitzending van Welsmes zijn ook gewoon eraf gehaald, hè? Ja. ja dat, die, daar kan je niet meer luisteren. Omdat het voor was. Omdat het zo tegen de coronavirus was. Dat ze zeiden. Nou, dit geeft zoveel onrust. Dat moeten we er maar van afhalen. Dan denk ik van. Huh? Ja. Democratie? Beslissen we zelf nog wat? Of wordt er allemaal voor ons besloten? Nou, blijkbaar. Want onze gezondheid is een groot goed. Maar ze hebben acht ontstaan. uur geleden. Hebben ze toch nog iets erop gezet. Ja? Van uh, we kunnen je niet tegenhouden om naar Den Haag te komen. Als je toch besluit te komen. Doe het rustig. In vrede. En doe het geweldloos. Ja. Dus eh. Uh, uh, ja, er is een waken nodig voor het openbaar bestuur? We vragen om een bloem te plukken of te kopen. Breng hem in het weekend naar je plaatselijke stadhuis. Het okay. is een hele kleine moeite. En een heel sterk signaal voor de democratie en voor de vrijheid. Dus je kan hem uh, in Zandvoort kan je dus alle trappen van het Raadhuis kan je volleggen. Film het, maak foto's, deel het. En uh, de demonstratie was gepland op zondag van 1 tot 4. Dus wellicht is dit een mooi moment. Om tussen 1 en. Uh, vijf, sorry. Om dan uh, een, een bloem op, uh, op het trap van het raadhuis in Zandvoort te leggen. Nou, ja, dat is, klinkt. Dat vind ik wel, dat vind ik wel een mooie actie. Mooie actie. Maar ja, ja. Als we hebben net wel eens tegengeluid in plaats van. Uh, uh, ja, ik opstandig. ga hem even delen, dan kun je het nog even rustig nalezen. Ik, vind het, ja, ik, ik ben daar wel uh, enthousiast over. Ja, dan. Ik, uh, grappig zoiets om toch weer even een andere actie te doen. En dan met bloemen. Bloemen, dat, dat ontwapent altijd weer. Ja, vind dus ik ook. We, zien, uh, af, we wachten af hoe het allemaal gaat Pluk die ene roos die bijna uitgebloeid is. Pluk die uit je tuin en, uh, en, en ga die neerleggen. Maar wacht even. Nou gaan we hele tuinen leeg plukken. Nee, eigenlijk niet. bedoeling eigenlijk je eigen, je eigen, eigenlijk eigen eigenlijk. tuin. Ik oh, heb eigen nog wel een roos en die is, is, is nog wel mooi. Maar, maar heeft hij ook uh, geen recht op leven, dan? Ja, dat is waar. Maar dat is al bijna gebeurd. Dan slaan we nu echt helemaal door. Dat zou toch nog kunnen, eigenlijk. Goed. Even een uh, plaatje wat lijkt op de Rolling Stones. Nu ik zo is te luisteren. Running with Devil. Sympathie voor de Devil. Lijkt het een beetje op. Het is het niet! We all are. We zijn. Omdat we bestaan. Hoe is die filosofische uitdaging van kom weer? Not your man. De zijn hier in Zandvoort. Heerlijke muziek. Bino colada. Nou, dat lijkt me niet zo verstandig, want dat gaat heel slecht zijn voor de gezondheid. We hebben het roken wel aangepakt. Nu nog drank en zo. En zo komt het gedrag allemaal wel goed. Als we gewoon maar even. Let op de aanwijzingen, hè. Wat, wat, wat, wat was toch ook weer wat we aanwijzingen die altijd op straat krijgen? Hou je aan de regels. Precies, hou je aan de regels. Bent u gek geworden, zeg maar. <lacht> hou je aan de regels. <lacht> ja. Echt, wat, wat zegt u? Hou je aan de regels. Ja, ja, rustig maar. Ik ga hier wel links lopen. Ja, jezus. Ik krijg allemaal water. Ik ben er een beetje onrustig we er wel een beetje eng van hoor. Moet ja, dat het is eigenlijk wel zo. Goed, het is dus, uh, tegen negen uur. Dan kijken we nog even in de wereld. Ja, gisteren bizar. Hè? Ik weet niet of jullie rechtszakken met je rechtszak een gevolgd hebben. Het gaat over de Arnhemmers: de Arnhemse terroristen. Die hadden natuurlijk het idee om, uh, noem je dat, uh, aanslag te plegen op de, uh, de, de Pride. De game. Hoe uh, noem je dat? Hoe noem je dat? De Gay Pride. De Gay Pride. Ja. Ik denk, hoe is toch ook weer die. Ik moest even doen. denken. Ook. Ja, precies. Maar goed, ja. uh, het schijnt dat de informant uh, heeft daar heel goed werk gedaan. Ja, overal kamers op gang, alles hebben ze gefilmd. Het MAF is wel natuurlijk. Hij heeft wapens geleverd. En die wapens zaten ze te testen in die, in die kleine zomerhuisjes. Daar, daar is alles ook gefilmd. Het leek gewoon een, echt wel een gewone film. En uiteindelijk uh, gingen ze op pad. En toen kwamen ze erachter dat de wapens niet werkten. Want toen wilden ze op de politie gaan uh, schieten. denk je van. Hè, maar wat hebben ze dan zitten oefenen... Dan? wat zitten, hebben ze dan zitten uitproberen in het zomerhuisje? Die, die wapens wil je toch echt uitproberen? Wil je toch op, de, op de heide wil je echt een paar uh, wolven neerschieten of zo. Eens. Maar dat hebben ze gewoon alleen maar even zo zitten kijken of zo. Meer niet. Want dan stel dat je beetje nep-terroristen, dan zou je denken. Ja. Waarvoor heb je die wapens niet... Nou, gelukkig maar, want anders hadden ze zo'n flink bloedpad uh, aangericht. En de advocaten, die hadden wel een goed punt eigenlijk. Die hadden zoiets van, ja, die informant, hoeveel, hoeveel invloed heeft die uitgeoefend... Weet je, waren het van die lunatics die hadden zoiets van. Oh, ik wil wel een uh, terrorische aanslag plegen. Oh, nou kom jij met mij. Ik heb wat voor jou. Mooie wapens hier. Kom op, hè, dat gaan we doen, hè? Je kan het, je kan ja, gewoon het. het om doen. Je moet alleen het ene, ja. e ene knopje drukken. Precies, Lachen, je kan man. het. Lachen, Lachen. man. En je <laughs> kan het echt goed. Motiveren en motiveren. En op een gegeven moment word je opgepakt. Ja, maar hij was me de hele tijd. Ik weet van niks. Is dat zo'n zo'n ik Heb je niet gedwongen toch? Echt niet, nee toch? Nee. Ik had uh, geen kogel uh, in je hoofd beloofd of zo als je niet ging. Nee. En uh. dat ik je familie dood zou maken. Dat dus heb ik die, echt niet gedaan. Nou, ja, ga die informant echt helemaal zwartje te maken nu. Je gaat echt helemaal doorslaan. Dat is bijna discriminatie van een informant. Ja. Van een terrorist. Van een nou, terrorist. Ik vind dat je een terrorist best mag discrimineren. Ja, ja, nee, ik bedoel de informant. De informant schijnt hier echt een belangrijk doel in te hebben gehad. Dat hij de mensen echt heeft gepoest om uiteindelijk deze terrorische aanslag wel te gaan plegen. En ook voor ja. de wapens gezorgd ook. Hè. Dat is ook nog een puntje. Het is allemaal van die brainwash dingen. Hè? Dat je ja. mensen continu hetzelfde horen. Waardoor ze denken van, het is waar. Het is waar, ja. Ik, ik, ik wil het ook echt. Nou, ze hebben het allemaal ja. nog ontkend. Maar goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur veel meer slap gehouden. En hier en daar...